De politie herenveen is op zoek naar twee verdachten die vanochtend vroeg vermoedelijk gewond zijn geraakt toen agenten op hen schoten. Paul Heidanes, politie Noord-Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Nou, feit is dat uh, collega's uh, de inzittenden van die auto wilden controleren. Uh, nou, in eerste instantie lukte dat niet. Wisten ze de auto klem te rijden? Op dat moment stapten ze uit. Ja, en de inzittende besloten toen om weg te rijden, hebben de auto, uh, de politieauto geraakt. Ze zijn ingereden op de collega's en op dat moment hebben mijn collega's zich een noodzaak gevoeld om te schieten in de richting van de auto. Hebben ze dat voordat ze, toen ze op hun inreden, is het toen geschoten of toen ze al wegreden? Nee, uiteraard ze voelden ze zich bedreigd. Ze, hebben, ze moesten feitelijk wegstappen uh, uh, voor die auto. En op dat moment hebben ze ook geschoten omdat ze zich een nadrukkelijk bedreigd voelden. En uh, waar zijn de verdachten naartoe gereden? Hebben ze die kunnen achtervolgen? Nou, eigenlijk vrij uh, dichtbij hebben ze de auto tot stilstand gebracht op een weg die heet De Zanden. En daar zijn ze uit de auto gegaan. En ja, daar is eigenlijk uh, het spoor uh, weggegaan en zijn de mannen uh, nog steeds spoorloos. Ja, en dat betekent ook dat wij alles eraan gedaan hebben om die mannen, uh, die, die mannen uh, op te sporen. Uh, we hebben een burgernetactie gedaan, we hebben een helikopter erbij gehad. we hebben een speur, speur rond ingezet. En we gaan nu nog uh, verder zoeken met behulp van de mobiele eenheid. ...omdat we ook op plekken willen gaan zoeken waar heel gedetailleerd gezocht moet worden. Maar de, de verdachten zijn gewond. Uh, hoe weet u dat? Omdat wij uh, behoorlijk wat bloed in die auto hebben uh, aangetroffen. Maar nou, het kan niet anders zijn dat de, de inzittenden gewond zijn geraakt... ...of door de kogels of door opspattend uh, uh, glas. Maar het lijkt erop dat ze toch wel degelijk geraakt moeten zijn door een politiekogel. kogel. Uh, en de auto zelf? Heeft u uh, daar al meer weten te achterhalen? Een kenteken bijvoorbeeld? Nou, we weten dus dat er valse kentekenplaten op de auto zaten. Dus dat, dat is niet makkelijk te herleiden naar een uh, bepaalde persoon. Uh, maar in ieder geval uh, dat staat wel vast. En ja, goed, we zullen uiteraard de bloedsporen veiligstellen. We zullen kijken of we andere sporen kunnen vinden. Ja, die kunnen ons helpen om uiteindelijk, uiteindelijk uh, te komen tot de identiteit van de verdachte. Roept u ook de hulp van het publiek in? Ja, laat helder zijn, mensen die iets hebben gezien eh, over dit incident... of iets weten eh, van eh, de schuilplaats van deze verdachten... Ja, die vragen we natuurlijk om nadrukkelijk met ons te bellen. De andere kant is, eh, het is midden in de nacht gebeurd... dus heel veel getuigen zullen er niet zijn geweest. Dank u wel, Paul dames van de politie Noord-Nederland. Ziekenhuis in Zwolle verhuist de twee locaties van de Isala klinieken Gaan vanaf dit weekend samen verder in een splinternieuw gebouw. Vanochtend vroeg werden de eerste patiënten verplaatst. Zag ook verslaggever Ewout de Bruin. En dat applaus is voor de eerste patiënten... die hier onder toeziend oog van de Raad van Bestuur naar binnen worden gereden. Speciale zorg tijdens zo'n verhuizing... dat is nodig om het allemaal in goede banen te leiden... zegt Theo Hamelink, die verantwoordelijk is voor de hele verhuizingsoperatie. Nou, vooral zorg, goede zorg voor een patiënt die we elke dag leveren. Maar het is natuurlijk toch een bijzondere omstandigheid. Je gaat niet elke dag met mensen in een vrachtauto rijden. Dat doen we vandaag wel, speciaal geconditioneerde vrachtauto's. En eigenlijk is het dan ook weer niet zo anders als dat we anders doen. Want we verhuizen natuurlijk dagelijks patiënten. Alleen niet in deze omvang. En niet van een oud gebouw naar een heel mooi nieuw gebouw. Ja, nou bent u de leider van het commando-team. Uh, het krioelt hier ook werkelijk van de mensen. Is het echt zo serieus dat er een commando-team moet zijn om het allemaal aan te sturen? Ja, want het is, het is een grote, complexe operatie in zijn omvang. Niet de dingen die we doen, maar in zijn omvang. En dan heb je inderdaad commando lijnen nodig. En uh, we houden dus hele strakke structuur aan vandaag. Ja, dan ligt je dan als patiënt met camera's op je gericht, fototoestellen, verslaggevers. Een beetje beduust ziet deze meneer eruit, maar hij heeft toch ook wel weer ja, een leuke ochtend gehad. Keuren verzorgd, ja. Dat is prima nodig. Hoe ging dat, die verhuizing? Ja, een hele beleven, vroeg, vroeg wakker, half zes al. En we hebben nog wat uh, ontbeten en toen uh, ja, op een gegeven moment ging het gebeuren. Uh, het oude ziekenhuis uit.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 Oh, dat weet ik niet meer. Ik ben, totaal, ik ben helemaal onder de indruk van een nou, hele mooie binnenkomst. Ja, het is uh, werkelijk het is iets om nooit te vergeten. En ook niet vervelend eigenlijk. Vervelend, oh. wat is dat nou voor een rare vraag. We zijn vrolijk en leuk en aardig en lieve en mensen. En, uh, ja, ik uh, weet echt niet wat me overkomt. Het is gewoon uniek. Op een pluimveebedrijf in de buurt van Franeker is vogelgriep aangetroffen. Zo'n 9000 kippen moeten worden geruimd. Waarschijnlijk gaat het om de milde H7-variant... die overigens wel kan muteren tot een zeer besmettelijke... en voor kippen dodelijke variant. In de schaal van ruim een kilometer rond het besmette bedrijf... geldt vanaf vandaag een vervoersverbod voor pluimvee, pluimveemest en eieren. In de zone liggen geen andere pluimveebedrijven. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Jalalabad, in het oosten van Afghanistan, is een aanslag op het consulaat van India afgeslagen. Drie zelfmoordcommando's wilden het gebouw binnendringen, maar ze werden voor het gebouw doodgeschoten. Wel is één van de terroristen er nog in geslaagd een autobom tot ontploffing te brengen. En daarbij zijn negen voorbijgangers gedood en 24 mensen gewond geraakt. De Afghaanse politie gaat ervan uit dat de aanval het werk was van Taliban-strijders, maar die hebben inmiddels via een sms aan de media laten weten dat ze er niets mee te maken hebben. Alle sporen op het station van Venlo zijn weer vrijgegeven. Bij het station stond vanochtend een wagon die kooldioxide lekte. Een drukventiel was oververhit geraakt. Inmiddels is het gevaar geweken en rijden de treinen bij Venlo weer. De politie staat voor een groot raadsel bij de dood van een bejaard echtpaar in Exlo. Vorige week werden de lichamen van de man en vrouw van 77 gevonden in een woning aan de bosrand. De politie weet niet waardoor het stel is omgekomen. Tijdens het onderzoek zijn verdachte omstandigheden naar voren gekomen, zegt de politie. Wij sluiten wat dat betreft geen enkel scenario uit. Puur vanwege het feit dat we dat nog niet kunnen. Um, dus ja, we moeten gewoon even afwachten wat het onderzoek oplevert. Naast de sectie die verricht is, loopt er nog een toxicologisch onderzoek. Er is nog een buurtonderzoek gaande. Het spooronderzoek is nog niet afgerond. Kortom, pas als die onderzoeken uh, achter de rug zijn en uh, we de uitslag daarvan binnen hebben... pas dan kunnen we mogelijk meer zeggen. De politie houdt rekening met diverse scenario's zoals moord, een dubbele zelfmoord of een gezinsmoord. Op een van de belangrijkste wegen in Rome, de Via De Fori Imperiali, mogen vanaf vandaag geen auto's meer rijden. De weg loopt via het Piazza Venezia langs het Forum Romanum naar het Colosseum. Vele verkeer dat er overheen raast zou de oorzaak zijn van de verzakkingen van het Colosseum. En bovendien vindt de nieuwe burgemeester van Rome dat toeristen ruim baan moeten krijgen in het historische centrum van de Italiaanse hoofdstad. Al sinds de jaren 70 is geprobeerd de Via de Fori Imperiali auto vrij te maken, maar dat is nooit gelukt. Het nieuwe gemeentebestuur heeft nu de knoop doorgehakt. Bussen en taxis mogen voorlopig nog wel over de weg rijden. Een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld slaat alarm. Nieuw-Zeelandse Fronterra maakt ingrediënten voor babymelkpoeder en sportdrankjes. En waarschuwt nu dat in een van de ingrediënten daarvoor, melkwei, een bacterie is gevonden die botulisme kan veroorzaken. Correspondent Robert Portier over hoe dat kon gebeuren. In de fabriek waar die melkwij wordt gemaakt. daar heeft een niet goed gesteriliseerde leiding ervoor gezorgd. dat er grond en dus stof met daarin die bacterie in het product terecht is gekomen. In mei werd geconstateerd dat er besmette melk bij was verkocht. Donderdag pas werd vastgesteld om welke series dat gaat. En dat gaat dan om drie leveringen. Die zijn verwerkt in totaal tot 870 ton aan babymelkpoeder en sportdrankjes. Volgens Fronterra zijn er nog geen slachtoffers gevallen... maar het bedrijf geeft nu toch maar een waarschuwing af. Welke bedrijven het besmette product hebben ontvangen is nog onduidelijk. Conterra zegt dat het gaat om acht uh, klanten die allemaal die uh, melk wij hebben afgenomen. Uh, maar welke acht klanten dat zijn, dat willen ze niet zeggen... omdat het aan die bedrijven zelf is om te bepalen hoe ze nu verder gaan. Nou, een van die klanten die is inmiddels uh, wel duidelijk. Dat is Nutritia in Nieuw-Zeeland. Die hebben laten weten dat de aangekochte wijn nog niet op de markt terecht was gekomen. Uh, de producten stonden nog in voorraad uh, en in pakhuizen. Dus dat zal nu natuurlijk niet meer op de markt terecht gaan komen. Maar welke zeven andere klanten dat zijn... en dus in welke landen mensen moeten gaan opletten, ja, dat is niet duidelijk. Vooral China is grote afnemer van Fronterra en wordt dus geraakt. Een paar jaar geleden heb je in China een uh, schandaal gehad met besmette babymelkpoeder. Uh, sinds die tijd halen Chinezen hun uh, melkpoeder op grote schaal uit het buitenland. Er zijn ook bereid daar enorme prijzen voor neer te leggen. En Frontera alleen al exporteert jaarlijks 371.000 ton aan melkpoeder naar China. Dus je snapt dat de CEO direct uh, is uh, afgereisd om de schade te beperken. Uh, maar het is niet alleen voor dit bedrijf belangrijk nieuws. Het is eigenlijk belangrijk nieuws voor heel Nieuw-Zeeland. De zuivelindustrie vormt namelijk een uh, belangrijke bron van Inkomsten. Meer dan 90 van alle melk wordt geëxporteerd. En het imago dat Nieuw-Zeeland heeft is zonder meer goed. Maar als het grootste bedrijf op de markt te kampen heeft met zo'n schandaal... Ja, dan gaat de rest dat natuurlijk ook voelen. Correspondent Robert Portier. Voor zover bij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit bekend is... is de bacterie op dit moment niet bij een Nederlands... dan wel een Europees bedrijf aangetroffen. Wel controleert NVWA Nederlandse bedrijven op de bacterie. Sport. Bij de wereldkampioenschappen Zwemmen kwamen vanochtend vier Nederlanders in actie in de series. We praten erover met Bob van der Tak. Bob is maar de 50 meter vrije slag met de twee finalisten van gisteren. Ranomi kromo en Femke Heemskerk. Hoe hebben zij zich hersteld van die 100 meter finale? Want die tijd van Ranomi eh, die viel vooral voor haarzelf een beetje tegen gisteren natuurlijk. Ja, die tijd viel eh, zeker tegen. Meer nog eigenlijk dan de klassering. Maar eh, goed, kromo eh, is natuurlijk eh, wel zo goed dat ze vrij gemakkelijk zo'n... Eh, Ochtendsessie Doorkomt. Eh, 24-68 was haar tijd ruim boven haar persoonlijk record. Dat wel. Maar het was de vierde tijd overal. En Kromo Jojo plaatste zich dus eenvoudig voor de finale. Iets minder eenvoudig was het voor Femke Heemskerk... voor wie die 50 meter vrije slag ook eigenlijk maar een bijnummer is. Zwemt ze niet zo vaak. Maar goed, ze de, voldeed aan de kwalificatie eisen. Ze had haar hoofdnummers al gehad. Dus ze zei, ja, waarom niet? Dan kan ik net zo goed die 50 meter vrij ook zwemmen. Dat is alleen maar leuk. Eh, ze is door naar de halve finale. Als veertiende, dus ik denk eerlijk gezegd dat voor Heemskerk... de halve finale ook wel het eindstation zal zijn. Voor Kromo Jojo ligt dat anders. Zij is tenslotte de Olympisch kampioen op dit nummer. Die zal de laatste we halen. Uh, dan uh, Bastiaan Leijssen, die kwam in actie op de 50 meter rugslag. Uh, hoe deed hij het? Ja, prima eigenlijk. Net zoals op de 100 meter rugslag toen Lijssen ook al een prima indruk maakte. Voor het eerst op een groot titeltoernooi haalde hij daar de halve finale. En uh, dat deed hij op die 50 meter rugslag. Ook als zesde is hij doorgegaan in een tijd van 24-94, twee tienden boven zijn persoonlijk record. En uh, Lijssen kan daarmee tevreden zijn. En uh, misschien zit er nog wel wat meer in het vat voor de Nederlander. Misschien gaat hij wel op voor zijn eerste WK-finale. Het uh, zou maar zo kunnen. En tot slot de 50 meter schoolslag. Monique Nijhuis natuurlijk. En Julia Efimova, wereldrecord. Ja, ongelooflijk. In de ochtend. Dat zie je maar heel zelden. In halve finales gebeurt het wat vaker dat er wereldrecords gezwommen worden. Dat hebben we deze week ook weer gezien. Ruta Meiloutite deed het op de 100 meter schoolslag. En Rikke Muller-Pedersen op de 200 meter schoolslag. En nu dus ook op de 50 meter schoolslag. Een nieuw wereldrecord al in de ochtend gezwommen door Julia Efimova, 29-78, de nieuwe toptijd. 200 sneller dan het oude wereldrecord van Jessica Hardy. Maar de verbazing op het gezicht van Efimova. Evie die was wel heel mooi om te zien. Want ze zal het zelf ook niet verwacht hebben. Deze toptijd zo vroeg op de dag. Dat gebeurt niet zo vaak. Nijhuis was er getuige van. Want zij zwom ook in die race. Ging een stuk minder hard, vanzelfsprekend. Een seconde ruim achter Evie Mova. Maar 30-82 is voor Nijhuis wel de beste tijd dit seizoen. Daar kan ze dus verder mee. Ze is als achtste door. En wie weet stoot ook zij door naar de finale op de 50-meter schoolslag. Dat kan wel, want bijvoorbeeld vier jaar geleden... was Nijhuis de nummer vier op het WK op dit nummer. Dus uh, dat Wie moet weet. kunnen. Ja. Dankjewel, Bob van der Tak. Alle halve finales worden vanavond gezwommen. En dan staat ook de finale van de 50-meter vlinderslag op het programma... met Ranomi Mikrom, en Inge Dekker. Verkeersinformatie. Arnoud Broekhuis. Goedemiddag, Mark. Files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat een lange file tussen Eembrugge en Barneveld. Inmiddels 14 kilometer. Het kost ongeveer een uur om daar doorheen te komen. Ja, er wordt de weg onderzocht en dat gaat al enige tijd duren. Aan de andere kant staat ook een file... Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. Die is korter, hoor, die is 4 kilometer. Maar Rijkswaterstaat adviseert al het verkeer om voorlopig om te rijden via Utrecht. Dan nog een file op de A9. In Amstelveen richting Alkmaar voor het knooppunt Velsen 2. En de ringweg Amsterdam, de A10, richting Zaandam voor de Koentunnel. Een file van 3 kilometer. Dankjewel Arnoud. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Politie in Herenveen zoekt gewonde verdachten. Vogelgriep aangetroffen bij Fries Bedrijf. En mislukte aanslag op consulaat India in Afghanistan. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Pieter van der Wielen. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Sivko Kosanovic was een Servische vluchteling die zo bang was om in eigen land vermoord te worden dat hij in Nederland besloot asiel aan te vragen. Dat asielverzoek werd afgewezen en hij moest terug naar Servië waar hij inderdaad werd vermoord. De reconstructie die Argos van deze zaak maakte, deed afgelopen najaar veel stof opwaaien. Zometeen een gesprek met Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen over wat er sinds die uitzending in november allemaal is gebeurd. Maar luistert u eerst naar de reconstructie die Huub Jaspers maakte van deze zaak. Sivko Kozanovic is een asielzoeker afkomstig uit Servië.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 Ik heb geen woord doorbeleid. Als laatste hoorde u Mirko. Althans, zo noemen we hem. Want hij wil niet met zijn echte naam op de radio. Mirko is een vluchteling afkomstig uit voormalig Joegoslavië. Begin 2006 woonde hij met zijn gezin in het asielzoekerscentrum in Leiden. En daar woonde in die tijd ook Zivko Kozanovic. Eveneens afkomstig uit voormalig Joegoslavië. Uit Servië, om precies te zijn. Zivko mocht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, niet blijven in Nederland. En ook niet van de rechtbank in Den Bosch en van de Raad van State. De IND geloofde wel Zivko's verhaal dat hij in Servië is bedreigd en mishandeld, maar beschouwde hem niet als politiek vluchteling. De IND zag hem als slachtoffer van gewone criminaliteit en zei tegen Zivko dat hij maar bescherming moest zoeken bij de Servische politie. Betrokkenen kan niet worden aangemerkt als een vluchteling... in de zin van het verdrag van Genève. Uit de verklaring van betrokkenen blijkt... dat betrokkenen slachtoffer is van een delict, waartegen hij de bescherming van de autoriteiten kan inroepen. Zivko moest van Nederland terug naar Servië. En nu is Zivko dood. Vermoord. Ik zag hoe hij in zijn rechterhand een pistool droeg. Hij liep richting Zivko en richtte het pistool op hem. Vanaf enkele meters afstand schoot hij op een been van Zivko. Meteen daarna volgde een tweede schot op het lichaam van Zivko. En hij riep, jij klootzak, dit is je einde. De man die Zivko op straat in zijn woonplaats Schiet doodschoot... speelde ook al een prominente rol in het vluchtverhaal van Zivko. Het verhaal zoals de IND dat opschreef over zijn vluchtmotief. Sascha de Boer. Dames en heren, goedenavond. Tien jaar lang werd er alleen maar over gesproken. De massamoord op meer dan 7000 moslimmannen in de Bosnische stad Srebrenica. Voor het eerst is de slachting ook te zien. Beelden van een groep Servische paramilitairen die een aantal jonge mannen executeren na de val van Srebrenica in de oorlog tussen Servië en Bosnië. Servië is nu ook geconfronteerd met deze video die eerder deze week openbaar werd gemaakt door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Wat heeft het verhaal van Zivko Kozanovic te maken met deze video? Werd Zivko vermoord omdat hij de broer is van Dusan Kozanovic... de man die de videoband ter beschikking stelde aan het Joegoslavië-tribunaal... en die om die reden door Servische nationalisten beschouwd wordt als een verrader. Hij had door die activiteiten van broer van hem een doodvonnis... Waarom kreeg Zivko niet, net als zijn broer Doezan, bescherming... nadat hij had verteld over bedreigingen en mishandelingen in zijn woonplaats Schiet? Deed de IND voldoende onderzoek naar de vraag... of Zivko veilig terug kon keren naar Servië? En wat zegt de Raad van State na de moord op Zivko... over de eerdere weigering om hem als vluchteling toe te laten? De door u verstrekte informatie geeft geen uitsluitsel... over de omstandigheden die tot de dood hebben geleid... Argos over IND-dossier 0602-06-0468. De zaak Zivko Kozanovic. Nou, we rijden het dorp uit hier. En, uh, hier links een camping, Marisheem. We er moeten meteen ergens uh, hier rechts zijn, denk ik. Aankomst bij bestemming aan de rechterkant. Hier is het. Even kijken: COA, Centraal Opvang Asielzoekers, AZC Echt. is de parkeerplaats. Argos-verslaggever Huub Jaspers is onderweg naar het asielzoekerscentrum in Echt in midden-Limburg. Het is begin juli 2012. We zijn op zoek naar mensen die ons iets kunnen vertellen over Zivko Kozanovic. Hij woonde van eind 2005 tot medio 2007... in verschillende asielzoekerscentra in Nederland, waaronder in Echt. We zijn op de zaak Kozanović gestuurd door een klein bericht in Dagblad Trouw. De Oostenrijkse autoriteiten willen geen asiel verlenen aan de Serviër Jovan Mirilo... die een videoband met beelden van oorlogsmisdaden naar het Joegoslavië-tribunaal stuurde. Mirilo vreest dat hij bij uitzetting wordt omgebracht... Hij wijst erop dat de broer van de eigenaar van de video... vorig jaar april op klaarlichte dag werd vermoord. Hij was Nederland uitgezet. Dit bericht wekt onze nieuwsgierigheid. Het lijkt om een grote zaak te gaan, maar het bericht is uiterst sumier. We gaan op zoek naar informatie. Maar omdat we bijna niets weten, is dat niet zo makkelijk. Zonder naam van de vermoorde man en zonder datum of plaats van de moord... is het ook op internet lastig zoeken... Na lang zoeken stuiten we op een Servisch nieuwsbericht. We hebben nu de naam, Zivko Kozanovic. En we weten ook wanneer en waar hij is vermoord. 3 april 2009, in Schiet, Servië. Op internet vinden we ook informatie over Jovan Mirilo... de man die aanvankelijk te vergeefs probeerde in Oostenrijk asiel te krijgen... En tijdens zijn asielprocedure kreeg Mirillo in Oostenrijk een belangrijke mensenrechtenprijs, de Bruno Kreisky-prijs. We bellen met een van de betrokken juryleden, Heinz Patzot. secretaris-generaal van Amnesty International Oostenrijk. Jovan Mirillo is een Servische staatsburger die zich Sterk had... Jovan Mirilo is een Servier die zich heeft ingespannen om mensen die van oorlogsmisdaden wisten over te halen, daarover te getuigen. Hij kende Dusan Kozanovic en wist dat hij over een videoopname beschikte van een oorlogsmisdaad, begaan door de Scorpions, een Servische paramilitaire eenheid waar Kozanovic lid van was geweest. Mirilo heeft er maandenlang bij Kozanovic op aangedrongen... de videoband ter beschikking te stellen aan het Joegoslavië-tribunaal. Hij zei, dit is uiterst belangrijk bewijsmateriaal. Je krijgt in Den Haag ook getuigenbescherming. Na de tussenkomst van een mensenrechtenactiviste uit Belgrado en een advocaat... overhandigde Doesant Kozanovic de videoband inderdaad aan het tribunaal in Den Haag dat de opname als bewijs gebruikte in het proces... tegen de voormalige Servische president Slobodan Milosevic. De vertoning van de opname zorgde in juni 2005... wereldwijd voor een schokreactie. In een Argos-uitzending bekeken we deze band samen met Joris Voorhoeven... minister van Defensie ten tijde van deze moordpartij. Je ziet hier mensen andere mensen als voorwerpen behandelen die ze zomaar kunnen weggooien. En zomaar kunnen afmaken. En eh, ondertussen allerlei grapjes maken eh, tegenover elkaar. Wat er destijds op de televisie is uitgezonden... Eh, was een beknopte versie, die is ook in Servië uitgezonden. Heeft daar een schok veroorzaakt. U hebt mij nou de volledige opname laten zien... die door Servische militairen zelf is gemaakt van hun misdaden. En daar keert je maag zich van om. Dusan Kosanovic was lid van de Scorpions. De eenheid die deze executies uitvoerde. Hij was, naar eigen zeggen, niet zelf betrokken bij de actie... maar beschikte wel over de videoopname... Nog voordat deze in het openbaar vertoond werd, haalde het Joegoslavië tribunaal Dusan weg uit Servië en bracht hem in het kader van het getuigenbeschermingsprogramma met een nieuwe identiteit in een onbekend land in veiligheid. Jovan Mirilo kreeg geen bescherming van het tribunaal en vluchtte naar Oostenrijk. Maar de Oostenrijkse autoriteiten geloofden hem niet, vertelt Amnesty Baas Heinz Patzold. Er is geen vluchteling, die lukt. dat is een erfundene geschichte. De Oostenrijkse asielinstantie schakelde een Balkandeskundige in om het verhaal van Mirilo te onderzoeken. Een deskundige wiens identiteit geheim gehouden werd en die volgens Patselt uiterst bedenkelijke middelen hanteerde om Mirilo's verhaal onderuit te halen. Daar worden met gefekte goedachten, gefechten. De advocaten van Mirilo, Nadia Lorenz, bevestigt dit. Lorenz werkt sinds eind jaren 90 als advocaat in Wenen. Ze heeft tal van vluchtelingen bijgestaan, maar zulke ernstige manipulaties heeft ze nog nooit eerder meegemaakt. In zo'n krassen vorm heb ik dat nog niet erlebt, dat een Sachverständiger manipuliert. Advocaat Lorenz geeft een voorbeeld. Jovan Mirilo vertelde tijdens zijn asielprocedure... dat hij eerder al had geholpen om oorlogsmisdaden aan het licht te brengen. Zo had hij meegewerkt aan de productie van een televisiedocumentaire... van de Servische omroep B92. De door de Oostenrijkse overheid ingehuurde deskundige... vroeg dit na bij B92. Hij kreeg als antwoord... Mirilo heeft de uitzending niet geproduceerd... want B92 produceert zijn uitzendingen zelf... Maar zijn rol was voor de totstandkoming van de uitzending belangrijk. Hij heeft de omroep zeer geholpen. Bij het citeren van dit antwoord liet de onderzoeker de tweede helft gewoon weg. Hij citeerde alleen de zin: Mirilo heeft de uitzending niet geproduceerd, want B92 produceert zijn uitzendingen zelf. Dat dit inderdaad zo gebeurde blijkt uit documenten die advocaat Lorenz ons toestuurt. De Oostenrijkse asielinstantie betwijfelde dat Mirilo een rol had gespeeld... bij de overhandiging van de videoband aan het Joegoslavië-tribunaal. Maar advocaat De Lorenz kreeg bewijs op tafel dat dit wel degelijk het geval was. En daarbij kreeg ze hulp van professor Manfred Nowak van de Universiteit van Wenen. Nowak is een autoriteit op het gebied van mensenrechten... en bovendien een kenner van het voormalig Joegoslavië... Hij was van 1996 tot 2003 een van de acht internationale rechters aan het hoogste mensenrechtenhof in Bosnië-Herzegovina. En ook werkte hij als speciaal rapporteur voor de VN. Novak spreekt Nederlands omdat hij eind jaren tachtig directeur was van het SIM, het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. We hebben toch vrij goed gerechercheerd omdat ik nog de die meeste mensen die aan mij betrokken geweest zijn vrij goed ken. Ik was natuurlijk in die tijd als ik uh, UN Special Rapporteur on Torture was, had ik natuurlijk uh, heel nauwe contact altijd met ook de internationale tribunalen. Ik heb Calle del Bonte vrij goed gekend en vaak uh, ontmoet. En, uh, ik heb toen ook, uh, omdat ik het ook van haar wilde weten, welke rol hij gespeeld heeft, met haar over gesproken. En zij heeft het ook uh, bevestigd uh, dat hij misschien niet de meest belangrijke figuur was, maar dat hij wel uh, een rol gespeeld heeft om dat video naar Den Haag te krijgen. Carla del Ponte was de toenmalige hoofdaanklager van het Joegoslavië-Tribunaal. Zij bevestigde dus tegenover professor Nowak dat Johan Mirilo een rol had gespeeld bij het in handen krijgen van de videoband. Wij hebben vrij sterk ons ingezet dat hij niet werd teruggestuurd, omdat wij uh, van overtuigd geweest zijn dat ook nog vele jaren na deze massakers, dat mensen die in Servië worden gezien als traitors, als verraders, dat die nog altijd toch angst moesten uh, hebben dat vroegere leden van de Scorpions of paramilitaire eenheden hem toch wat uh, zouden kunnen aandoen. En hij had ook eerlijk, hij, had echt, hij was echt bang. Dat was niet gespeeld, dat was, dat was werkelijk. Eind mei 2011 dat is na ruim vier jaar procederen... krijgt Jovan Mirilo eindelijk de officiële vluchtelingenstatus in Oostenrijk. En daarbij speelt op de achtergrond een ander belangrijk feit een rol. De moord op Zivko Kozanovic, de broer van de eigenaar van de videoband. Die moord hielp, hoe cynisch dat ook klinkt... de Oostenrijkse autoriteiten ervan te overtuigen... dat Mirilo wel degelijk gevaar liep. Dat is schicksal dieses broeders... Een wesentlicher grond in onze Asylargumentation om die van Jovan Mirillo te maken. En daarmee zijn we van Oostenrijk weer terug in Nederland. Want Zivko Kozanovic werd vermoord nadat hij in Nederland als vluchteling was afgewezen. We zijn op zoek naar mensen die Zivko in Nederland hebben meegemaakt. We krijgen foto's van Zivko En een lijst met asielzoekerscentra waar hij van 2005 tot 2007 woonde. En ook een lijst met medewerkers van die centra... die minimaal een keer een gesprek met hem hebben gehad. Bijvoorbeeld in Echt, in Middel-Limburg. Hier wonen 400 asielzoekers. Ongeveer. Het schommelt tussen de 400 en 425... U werkt hier. We hebben afgesproken dat we uw naam niet noemen. We hebben een aantal stukken verzameld. En we hebben afgesproken dat ik u even de foto's laat zien van de man... om eens even te kijken of er bij u een lichtje gaat branden. Nee, ik, hij kwam me niet bekend voor. Maar het is een aantal jaren geleden dat hij hier is geweest. En het verloop is hier vrij groot. En omdat er hier zoveel asielzoekers zijn, het zegt me echt niks. Nee, zijn naam is Zivko Kozanovic... Nee, zeg me niks. Ook andere medewerkers die contact met Zivko Kozanovic hebben gehad... kunnen zich hem helaas niet herinneren. Via onze contacten in Oostenrijk zoeken we contact met Dusan Kozanovic. De broer die met een nieuwe identiteit op een geheim adres in een ander land woont. We kunnen boodschappen naar hem sturen en krijgen via een tussenpersoon antwoord. Dusan wil graag met ons praten over de moord op Zivko... Maar hij moet als beschermde getuige wel toestemming vragen bij het Joegoslavië-tribunaal. En die wordt geweigerd. Doezan krijgt, zo horen wij, een spreekverbod. Als argument wordt gegeven dat door contact met journalisten... zijn veiligheid in gevaar zou kunnen komen. Opmerkelijk is wel dat ook de weduwe van Zivko van het tribunaal te horen krijgt... dat ze ons beter uit de weg kan gaan... Zij is, in tegenstelling tot Doesan... niet opgenomen in het getuigenbeschermingsprogramma, Maar het tribunaal zou haar, sinds de moord op haar man... helpen bij haar poging om politiek asiel te krijgen in een ander land. En dringend geadviseerd hebben om niet met ons te praten. Ook ons verzoek om een interview met de hoofdaanklager... van het Joegoslavië-tribunaal wordt afgewezen. En op schriftelijke vragen die we opsturen, krijgen we als antwoord... Helaas kunnen we om redenen van vertrouwelijkheid op geen van uw vragen antwoord geven. Dit geldt zelfs voor onze vraag of het juist is dat Doezan Kozanovic een spreekverbod heeft... en voor de vraag waarom Zivko Kozanovic geen bescherming van het tribunaal heeft gekregen. We verspreiden een oproep via de Vereniging van Vreemdelingen Advocaten. Ik ben Saskia den Boer, advocaat in Eindhoven en... Voorheen advocaat bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel in Den Bosch. In die functie had ik te maken met Zivko Kozanovic. Vreemdelingenadvocaat Den Boer had diverse ontmoetingen met Zivko. Onder meer op 19 april 2006 in Zevenaar... waar Zivko samen met zijn broer Dusan, ook Dusko genoemd, naartoe was gereisd. Zivko was uitgenodigd om zijn vluchtverhaal toe te lichten tegenover de IND... in een zogeheten nader gehoor. Het gehoor was al begonnen. Ik kwam later in de pauze... en ik herinner me heel goed dat Zivko samen met zijn broer Dusko... apart zaten in een ruimte en daar zaten ze hun lunch te nuttigen. En dat was ook heel duidelijk afgesproken van... ze wilden niet gemengd worden met andere asielzoekers in de wachtkamer... omdat ze bang waren om herkend te worden... Dat was ook van tevoren afgesproken met de Immigratie-Naturalisatiedienst dat zij daar extra zorg aan zouden besteden. En wat was daar van ruimte waar ze zaten? Dat was een wachthokje achter de bewaking bij de slagboom. Wij beschikken over het 23 pagina's dikke verslag dat de IND van dit nadergehoor, dat enkele uren duurde, maakte. We citeren uit de verklaring van Zivko: De vertaling is gemaakt door de IND. Alles is begonnen met het vertonen van de filmbeelden van de moord van zes gevangen genomen moslims uit Srebrenica. Voordat de beelden werden getoond, werd mijn broer samen met zijn gezin, met behulp van de mensen van het Joegoslavië tribunaal, weggehaald. Zij werden toen in veiligheid gebracht. Zowel ik als de rest van mijn familie hebben problemen ondervonden naar aanleiding van de verdwijning van mijn broer. Nu worden wij, zijn familie, beschuldigd als landverraders... Na het vertrek van Dusko heb ik op het huis van Dusko gepast. Dit om te voorkomen dat iemand zijn woning in brand zou steken. Volgens de verklaring van Zivko gonsde er al voordat de videobeelden vertoond werden. geruchten dat Doezan de executievideo aan het tribunaal had gegeven. En dit werd door voormalige leden van de paramilitaire eenheid Scorpions, die bij de executies betrokken waren, hoog opgenomen. Twee mannen, Petrazovic en Alexander, kwamen naar de woning van mijn broer. Zij vroegen waar mijn broer was. Ik zei dat ik dat niet wist. Zij zeiden dat zij wat geruchten in Sheet hadden gehoord. Pero Petrazovic had de moslimannen geëxecuteerd. Hij is te zien op de beelden als hij de mannen om het leven brengt. Hij runde de bekendste discotheek in Sheet, genaamd Picasso. Hij zei dat mochten die geruchten kloppen dan zou het grondgebied van het voormalige Joegoslavië, maar zou ook de wereld te klein zijn voor ons en mijn broer Dusko. Wij zouden ons nergens kunnen verstoppen. Als het echt zo zou zijn, dan zouden zij ons altijd weten te vinden. Met andere woorden, hij wilde daarmee zeggen dat zij ons wilden doden. Pero Petrazevich, die volgens de verklaring van Zivko deze woorden sprak... werd na de vertoning van de videobeelden gearresteerd en twee jaar later, in april 2007, door een rechtbank in Belgrado... schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Na de vertoning van de videobeelden... werden de bedreigingen tegen Zivko alleen maar erger. En ze kwamen niet alleen van voormalige Scorpionsleden. Ziv is een kleine plaats, tussen de 30 en 35.000 inwoners... en iedereen kent elkaar een beetje... Na het vertrek van mijn broer Dusko... dreigden de inwoners van Syrde en omgeving met van alles en nog wat. De dreigementen gingen heen en weer. Tot het moment dat ik werd aangevallen. Ik was onderweg naar de winkel. Ik kreeg een klap op mijn achterhoofd. Dat was met een baseballknuppel. Een dag na dit voorval werd Sifko op straat opnieuw belaagd... en achterna gezeten. Dit keer door een groep van 20 tot 25 personen... die zich bij de winkel hadden verzameld. Ik probeerde daar weg te komen. Ik wilde naar de woning rechts van de winkel gaan. Daar woont een dorpsgenoot en daarmee kon ik goed overweg. Ik wilde daar mijn toevlucht zoeken. De vrouw, Gabriella, heb ik gevraagd om de politie te bellen. Na 15 tot 30 minuten kwam de politie eraan. De politie gaf de belagers een waarschuwing en joek ze weg bij de winkel. Aldus de verklaring die Zivko aflegt bij de IND. Ter ondersteuning van zijn verhaal overlegt hij een stapeltje documenten. Daaronder krantenartikelen. Eén van die artikelen gaat over Slobodan Davidovic. een van de Scorpionsleden die op de executievideo is te zien. Het artikel komt uit het blad Dani en begint met de zin... Zivko Kozanovic heeft aan Dani ook de verblijfplaats van Slobodan Davidovic bekendgemaakt. Daags nadat de Danisch journalist Slobodan Davidovic in zijn huis opzoekt, wordt deze gearresteerd. Een ander artikel dat Sifko ter ondersteuning van zijn vluchtverhaal aan de IND overlegt, komt uit een lokale krant. Het is een interview met Milena Momic, de moeder van een ander Scorpions lid. Milena woont in Schiet en is een tante van Sifko... Ze vindt het schandelijk dat de Scorpions, na de vertoning van de video... ook in Servische media worden beschuldigd van oorlogsmisdaden. Voor haar zijn het jongens waar ze trots op is. Ze kent de meeste van hen. Het zijn jeugdvrienden. Milena is woest. De Servische media hebben ons verraden en aangevallen. Wat het meeste pijn doet, is dat hij verraden is door mijn eigen bloedverwanten. Door de kinderen van mijn bloedeigen broer. Dat heeft Zivko Kozanovic gedaan... Het artikel ondersteunt Zivko's verhaal dat inwoners van Schiet, waar een groot deel van de Scorpions vandaan komt, niet alleen zijn broer Dusan, maar ook hemzelf als een verrader beschouwen. Toch ziet de IND in het verhaal van Zivko en de bewijsstukken die hij heeft meegebracht geen reden om hem asiel te verlenen. In de beschikking, gedateerd op 29 augustus 2006, schrijft de dienst: De aanvraag van betrokkenen tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel. Wordt afgewezen. De motivering van deze beschikking beslaat vier pagina's in het zogeheten voornemen. Daarin wordt uitgelegd dat Sivko niet wordt bedreigd vanwege zijn geloof, nationaliteit, etnische afkomst of het lidmaatschap van een politieke organisatie. De kernzinnen uit de motivering luiden als volgt. Uit de verklaringen van betrokkenen is niet gebleken dat er sprake is van een dusdanig, systematische, negatieve aandacht voor zijn persoon dat hij hierdoor ernstig werd beperkt in zijn bestaansmogelijkheden. Uit de verklaring blijkt veleer dat betrokkenen slachtoffer is van een delict, waartegen hij de bescherming van de autoriteiten kan inroepen. Betrokkenen heeft dit ook gedaan en de politie heeft behulpzaam gereageerd. De IND trekt het verhaal van Zivko over de bedreigingen en mishandeling dus niet in twijfel maar zegt dat het om gewone criminaliteit gaat... en dat hij maar bescherming moet zoeken bij de Servische autoriteiten. Het is 2006 als de IND dit zegt. Radko Mladic en Radovan Karacic, de meest gezochte Servische oorlogsmisdadigers... zijn dan nog op vrije voeten. De hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal... klaagt in die tijd voortdurend over de onwil van de Servische autoriteiten... om mee te werken aan het oppakken van deze oorlogsmisdadigers... En Nederland blokkeert onderhandelingen met Servië... over toetreding tot de Europese Unie... vanwege de volstrekte onbetrouwbaarheid van de Servische autoriteiten. Maar tegelijkertijd zegt Nederland tegen Zivko Kozanovic... dat hij bij diezelfde Servische autoriteiten... maar bescherming moet zoeken tegen Servische nationalisten die hem bedreigen. Zivko gaat bij de rechtbank Den Bosch in beroep tegen de beschikking van de IND maar die verklaart zijn beroep op 30 maart 2007 ongegrond. Vervolgens bevestigt ook de Raad van State de afwijzing van het asielverzoek. Zivko Kozanovic moet Nederland definitief verlaten. Hij liep richting Zivko en richtte pistolen op hem. En hij riep, jij klootzak, dit is je einde. Ik werd op een gegeven moment gebeld door het Jooslavië tribunaal. En ik was toen zeer geschokt. Ik wist nergens van. Als iemand vermoord wordt, Dat krijg je meestal niet te horen. Van, uh, zeker in het land van herkomst. Maar in dit geval kreeg ik dat via het Jugoslavië tribunaal uh, te horen. Advocate Saskia den Boer hoort pas vele maanden na de moord... dat haar voormalige cliënt dood is. Ze heeft geen contact meer gehad met Sivko sinds het in Nederland verliet... en weet niet wat er precies is gebeurd. We bellen met Johan Mirilo... De man die in Oostenrijk politiek asiel kreeg na de dood van Zivko. Wat weet hij over de toedracht van de moord? De man die Zivko vermoord heeft... hoorde bij een groepje mensen die geen huis en geen baan hadden. Ze zaten de hele dag voor de winkel met bier in de hand. Nadat Doesan naar het buitenland was vertrokken... werden deze mensen ingehuurd om ons bang te maken. Ik was vaak samen met Zivko in het huis van Doesan. We hoorden s'nachts hun stemmen. Oestasjas, ga weg, ga weg. Jullie horen hier niet. Soms hoorden we ze ook schieten. Er was steeds dreiging. De man die Zivko vermoorde heet Stanko Milutinovic. Hij werd opgepakt en door een rechtbank in Servië... tot tien jaar gevangenis veroordeeld. We vragen bij die rechtbank het vonnis, de aanklacht... en andere juridische stukken op. Daarin lezen we wat verschillende ooggetuigen hebben verklaard over de toedracht. We stonden samen buiten op straat. Zivko werd gebeld op zijn mobiele telefoon. Terwijl Zivko met de rug naar ons toe stond, kwam Stanko aanlopen. Ik zag hoe hij in zijn rechterhand een pistool droeg. Hij liep richting Zivko en richtte het pistool op hem. Vanaf enkele meters afstand schoot hij op een been van Zivko. Meteen daarna volgde een tweede schot op het lichaam van Sifco... waarna die zich omdraaide en zei... Stanko, doe het niet! Stanko riep... Jij, klootzak, dit is je einde! Hierna kwam er nog een schot in het lichaam van Sifco. Die viel. Stanko kwam steeds dichterbij... en bij elke stap schoot hij op Sifco, die op de grond lag. Het ging allemaal razendsnel. Het duurde minder dan een minuut. Ik rende het huis in om de ambulance en de politie te bellen. Ik zag dat Stanko boos was. Ik wist dat hij een ruziezoeker was en makkelijk door de lint kon gaan als hij gedronken had. Stanko ging door met schieten toen Zivko al op de grond lag. Volgens Jovan Mirilo werd Zivko al bedreigd door zijn latere moordenaar Stanko voordat hij naar Nederland vluchtte. En wat blijkt? Ook Zivko zelf sprak over deze bedreigingen. In het vluchtverhaal zoals hij dat op 19 april 2006 vertelde aan de IND. We citeerden eerder een passage uit dit nadergehoor, Een passage waarin Zivko vertelde dat hij bij een winkel werd belaagd... door een groep van zo'n 20 tot 25 personen. Zivko noemde enkele van deze personen met naam. Stanko en zijn broer Miele. Ik zag Stanko. Hij had een stok bij zich. Aan het einde van de stok zat een ketting met daaraan een kogel. De vader van Stanko en Miele kwamen in mijn richting op... Hij draagt altijd een mes aan zijn riem. Ik probeerde daar weg te komen. Ook in de passage waarin Zivko vertelt dat hij de dag ervoor... op weg naar de winkel werd aangevallen met een baseballknuppel... zijn de broers Stanko en Miele en hun vader Gojko... de enige personen die hij met naam noemt. Ik werd uitgescholden door de broers Stanko, Miele en hun vader Gojko. Naast hun drieën zaten er nog andere mensen voor de winkel... die waren bier aan gedrinken. Mijn tijd was afgelopen. Ik had er niets meer te zoeken. Ik moest weggaan, net als mijn broer Dusko. Zij zeiden dat ze de woning met explosieven zouden opblazen of in brand steken. Dit zijn letterlijke uitspraken van Zivko over zijn latere moordenaar Stanko. Zoals die in april 2006, dus drie jaar voor de moord, werden opgetekend door de IND. Diezelfde IND stuurde Zivko terug naar Servië. Dat is echt, echt, echt onbegrijpelijk. Ik heb geen woorden over dat. Bij onze zoektocht naar personen die Zivko in Nederland hebben meegemaakt... komen we in contact met een vluchteling uit voormalig Joegoslavië... die we Mirko noemen. Hij woonde begin 2006 in het asielzoekerscentrum Leiden. Net als Zivko. Hij dronk soms koffie met Zivko. Maar wist destijds niet wat zijn vluchtmotief was. Inmiddels weet Mirko dat wel. Die zaak van, van broer van hem was ook een groot geheim. Echt een belangrijk geheim. Internationaal belangrijk geheim. Dat is het ding dat, ga je, dat ga je niet gaat praten over. Omdat zit je zelf in, in grote gevaar Bij ons in Joegoslavië hij was in het beeld zoals een verrader. Dus als iemand zo belangrijk is en dan uh, als ze niet vraag nemen op precies op die persoon, dan nemen ze vraag op iemand van jouw familie. Dus dat je weet, hè? hey, wij laten niet uh, jou zo laten gaan. Op, op bepaalde momenten ga je uh, zelfvertrouwen dat hij zeggen ja, komt goed en zo, omdat hij nooit uh, depressief gij was. Hij probeerde altijd optimistisch om op te blijven. Uh, voor hem was de ja, bedoeling dat de hele familie van hem kwam naar Nederland. Hij was die persoon die onder geen prijs moest niet worden gestuurd naar daar toe. Nadat advocaat Saskia den Boer hoorde over de moord op Sivko, schreef ze een brief aan de Raad van State... die de afwijzing van de IND eerder bekrachtigde. Den Boer leest zelf het antwoord voor dat ze op 30 november 2010 kreeg... van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Geachte mevrouw Den Boer, in voormelde brief heeft u de afdeling... op de hoogte gesteld van het lot van uw voormalig cliënt Z. Kozanovic. Ik ben u daarvoor erkentelijk. Uw conclusie dat de afdeling de door hem in de asielprocedure tot uitdrukking gebrachte vrees onvoldoende serieus heeft genomen, kan ik echter niet onderschrijven. De door u verstrekte informatie geeft geen uitsluitsel over de omstandigheden die tot de dood van uw cliënt hebben geleid. Wat dacht u toen u deze brief las? Ja, heel formalistisch, bureaucratisch. Ze gaan gewoon vol, volstrekt er aan voorbij wat er naar voren gebracht is. Tot slot de Oostenrijkse secretaris-generaal van Amnesty International en hoogleraar Manfred Nowak. Het is arrogant om op deze wijze van achter het bureau volgens formalistische criteria een oordeel te vellen. Zo kan het asielrecht niet werken. Het absolute bewijs dat iemand wordt bedreigd wordt pas geleverd als mensen dood zijn. Zoals dit in het geval van Zivko Kozanovic helaas is gebeurd. Zo wie dat in geval Kozanovic gepasseerd is. Kuzanovic. Jovan Mirilo had het geluk dat hij prominente steun kreeg in Oostenrijk. En Zivko Kozanovic had het pech dat hij eigenlijk volstrekt in de anonimiteit hier in Nederland geprobeerd heeft asiel te krijgen. Dat vrees ik ook, ja. In Nederland is er een gezegde: bij twijfel niet inhalen. Had dit niet toch ook het uitgangspunt moeten zijn bij de beslissing over de asielaanvraag van Zivko Kozanovic? Ja, ja. Zeker, ja. In, in twijfel moet je altijd uh, voor de mensenrechten zijn. In het Europese asielbeleid uh, wordt dat veel te weinig serieus genomen. Dat is niet alleen maar in Nederland, dat is in zijn algemeen. Zo so, uiteindelijk natuurlijk uh, achteraf bekeken was die, was die beslissing fout. Dat weet iedereen. Uh, het zou beter geweest zijn om, om, om hem ook als vluchteling te herkennen. U luisterde naar een reportage van Huub Jaspers, Ronald Huizen en Lydia Selovic. Op de dag van de Argos-uitzending, 24 november afgelopen jaar... vroeg de Vaste Kamercommissie van Justitie, staatssecretaris Teve, om opheldering. Aan de telefoon nu Sharon Gesthuizen, parlementariër voor de SP... en lid van die Vaste Kamercommissie. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft meteen na die uitzending eh, namens de hele commissie... dus niet namens uw partij, opheldering gevraagd. Heeft u die ook gekregen van eh, meneer Teven? Ja, die hebben we Um, daar was wel uh, redelijk wat tijd voor nodig, want de zaak is natuurlijk voordien ook al een aantal keren uitgebreid besproken in de Kamer, bij verschillende Kamerdebatten. Uh, maar uh, de laatste keer dat de Kamer om opheldering vroeg en om reactie van moet dit nou niet in de toekomst echt uh, zorgvuldiger en op een andere manier gebeuren, heeft de staatssecretaris toch uh, ja, wat water bij de wijn gedaan, om het maar zo te zeggen. En hij heeft de Kamer geschreven dat... Nou ja, ook al zegt hij dan niet direct dat dat komt door de zaak Kozanovic... maar dat hij in de toekomst uh, mensen die nou ja, in een vergelijkbare situatie zitten... zoals uh, Zivko Kozanovic zat... Uh, dat daar toch wat zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Namelijk dat er uh, contact wordt gezocht met het, bijvoorbeeld het tribunaal. Uh, nou ja, en dat er dus wordt gekeken naar of die mensen niet ook een, een, een status moeten krijgen... of er niet ook een, een bescherming voor, uh, voor moet zijn... En dat is een van de dingen die in deze zaak mis lijkt te zijn gegaan. Absoluut. U, u vroeg inderdaad ook om, om een onderzoek. Vindt u dat nog nodig, dat onderzoek? Ja, ja, in zekere zin wel. Want zoals ik al zei, de staatssecretaris geeft niet toe... dat het rechtstreeks verband houdt met deze zaak. Hij doet eigenlijk alsof dat niet zo is. En hij zegt van, nou ja, we hebben er nog eens aan gekeken en het kan eigenlijk altijd beter. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een uh, manier om te ontkennen dat je uh, vindt dat er in deze zaak iets uh, verkeerd is gegaan. Het is meer, hij vertrekt het meer in het algemene. Dus ik ben absoluut nog steeds uh, uh, de mening toegedaan dat we uh, om echt te kunnen leren van, van wat er hier nou precies is fout gegaan. Het, is, het heeft een mensenleven gekost, dat is zeer erg, dat is zeer ernstig. Uh, dus, ik denk dat iedereen, zich daar ook wel van, uh, uh, dat iedereen daar wel van doordrongen is. En dus moet je zoiets echt willen weten. Je moet zoiets uitzoeken. Dus ik, ik ben en blijf daar zeker voor. Dat klopt. Maar, maar u heeft nooit een, een motie ingediend waarin u om zo'n onderzoek vroeg... zodat de Kamer kon stemmen voor of tegen dat onderzoek? We hebben wel uh, keer op keer daar in debatten om verzocht. hoor. Alleen ja, TV heeft, ik, ik geloof, zowel uh, per brief... Uh, ...als ook in de Kamerdebatten zelf steeds gezegd dat een uh, nader onderzoek uh, zinloos is. Nou ja, goed, dan moet je op een gegeven moment ook als je weet dat er geen uh, steun voor is... ...ja, dan, dan moet, je dat, moet je op dat punt je verlies accepteren. Maar wellicht is daar in de toekomst is daar, uh, is daar wel een meerderheid voor. En dan weet ik zeker, nou, misschien moet ik het dan niet doen. Misschien moet dan een van de regeringspartijen het doen. Hè. Die willen dat dan soms nog wel eens uh, liever zelf doen... Uh, maar dan hoop ik dat, uh, dat zo'n motie wel uh, aangenomen zal worden. Of dat de regering gewoon zelf inziet van uh, we moeten dit onderzoeken. Dat zou natuurlijk nog veel beter zijn. We hebben het toch al snel over, over procedures. Uh, de IND moet contact opnemen met het Joegoslavië-tribunaal... of andere betrokken instanties uh, alvorens een besluit te nemen. Gaat het uiteindelijk ook niet over een, een cultuur die bij de IND heerst? Ja, dat denk ik wel. De afgelopen maanden hebben we uh, keer op keer op een op zeer uh, ja, onprettige wijze mogen ervaren uh, wat voor cultuur daar soms uh, heerst. Uh, op welke manier mensen soms, ja, ofwel omdat ze denk ik uh, denken dat het gewoon zo moet, ofwel omdat ze zich toch gedwongen voelen uh, door een politiek klimaat. Want dat hoor ik erg vaak. Uh, ja, op een manier met, met, met mensen en soms ook echt met mensenrechten omgaan waarvan we eigenlijk met elkaar hebben afgesproken... dat we dat niet op die manier zullen doen. Dus ik denk dat dat zeker zo is, ja, dat het ook een kwestie is van cultuur. Ja. Van proberen zo snel mogelijk van iemand af te komen... in plaats van daadwerkelijk de zaken goed te onderzoeken. Nou ja, we vergeten misschien dat nog niet zo lang geleden is... dat kabinet Rutte 1 aantrad met... Ja, op papier in het gedoogakkoord keiharde cijfers... waarin stond dat de immigratie uh, met, ik geloof, zo'n 25 uh, moest afnemen. De, de, de, de, de instroom van vluchtelingen. Ja, als je dat op papier zet... dan betekent dat ook dat je je beleid daarop gaat uh, aanpassen. Dus dat betekent dat je regels op zo'n manier gaat inrichten... dat je ofwel een hogere drempel opwerpt voor mensen om hier te komen... ofwel een zo ja, zodanig inricht dat de kans op succes gewoon minder groot is. Nou ja, en dat, dat is iets wat vervolgens ook niet alleen in regels... ...maar ook in cultuur bij mensen die bij zo'n immigratie- en naturalisatiedienst werken, land. Die, weten zich daar natuurlijk, die zijn daar natuurlijk van doordrongen dat het op die manier uh, moet. Ja, um, Fred Teven zegt uh, de procedure is uh, uitgevoerd en de rechter is ermee akkoord gegaan... ...dus er is geen fout gemaakt. Toch heeft hij een aantal veranderingen doorgevoerd dan zou het eigenlijk een kleine stap zijn naar ook zeggen dat er iets mis is gegaan. Gewoon expliciet toegeven, nou ja, dit is niet goed gegaan. Waarom doet hij dat niet? Wat zit erachter? Nou ja, we hebben met het debat over Alexander Don natuurlijk gezien... waar Argos ook uitgebreid aandacht aan heeft hebben We hebben toen natuurlijk gezien uh, hoe diep de staatssecretaris eigenlijk door het stof moest... om uh, toch de steun van uh, in ieder geval coalitiepartner Partij van de Arbeid uh, nog te behouden. Ik denk dat een, uh, een tweede ongeval waarbij een staatssecretaris zegt, uh, ja, dit is een, uh, een situatie waarbij de regering uh, schuldig is uh, aan, aan uh, laak behandelen of aan, hey, we hebben fouten gemaakt, wat dan ook. Dat dat, dat kan zijn dat, dat dat mensen dat gewoon uh, ja, dat dat dan te veel wordt. Hè? Dus dat ze daarom zeggen van, nou, we gaan die discussie, die gaan we niet aan, of er dan niet sprake is van uh, politieke verantwoordelijkheid en of iemand dan wel kan aantreden. Het is natuurlijk wel zo dat de zaak Kozanovic in een, in een uh, ja, wat verder verleden is gebeurd. Op of dat was echt uh, ja, nog de verantwoordelijkheid van Teven uh, zelf. Maar en ik denk dat je het wel in die hoek moet zoeken. Dus dat een staatssecretaris zich... ja, Die is natuurlijk er niet al te happig op om schuld te bekennen voor iets... waarvan hij denkt, ja, maar dan kan ik wel ernstig in politieke problemen komen. En bovendien zou dat kunnen betekenen dat ik dan uh, ja mijn beleid ook echt moet gaan aanpassen. En ja, dat weigert hij, behalve dan in dit... Die kleine toenadering, die water bij de wijn die hij heeft gedaan op het gebied van uh, uh, getuigen, familiebescherming, uh, dat zal hij niet willen doen. Hij zal natuurlijk niet zijn asielbeleid willen ja, humaniseren of, om, of het willen versoepelen bijvoorbeeld. Dat zal hij niet maar dat willen. betekent uiteindelijk in de praktijk dat dit soort zaken uh, verontwaardiging uh, teweeg brengen, maar uiteindelijk ook weer gewoon overwaaien. Ja, het, het, het, ik denk dat je het zo moet zien in deze specifieke gevallen... dus waarin iemand een, een broer is van een getuige... of op een andere manier familie is of, of makkelijk hè, verbonden is met een, uh, met een getuige... en daarom gevaar loopt. Voor die mensen, heel specifiek, zal in de toekomst dat beter gekeken worden. Maar zoals ik al zei, ja, we hebben de afgelopen maanden... en ik geloof zelfs de afgelopen week nog mogen zien uh, hoe schijnend uh, de situatie soms is. Hoe, hoe, hoe mensenrechten toch met voeten worden getreden, soms ook door Nederland... Uh, en ja, voor heel veel van die gevallen die we dan niet allemaal precies re regelen in een, in een briefje van de staatssecretaris, ja, zal het uh, zal het in de toekomst inderdaad zo kunnen zijn dat er, dat er gewoon fouten worden gemaakt en dat mensen in een, uh, ja, in onze ogen onacceptabele situatie terechtkomen. Sharon Gesthuizen, hartelijk dank voor deze toelichting. parlementariër voor de SP en lid van de Vaste Kamercommissie voor Asielzaken. Dank u wel. Graag gedaan. Dit was Argos. Wilt u deze of andere uitzendingen terugluisteren? Dan kan dat via wwwvpronl argos. En u kunt ook vriendjes met Argos worden op Facebook. Ons volgen op Twitter kan allemaal. En volgende week in Argos beginnen we met de serie Gesprekken met onderzoeksjournalisten in de zomerserie Luizen in de Pels. En volgende week is dat Jutta Gorus